Komt helemaal goed. Bedankt. Okay. Hartstikke kom. leuk. Tot ziens. ZFM. Dit is goedemorgen Zandvoort zijn gemaakt, meldde Pointer en de Gelderlander. Ze onderzochten bijna 60 incidenten in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en GGZ. Er werd gekeken naar zaken als zelfmoord, verdrinking, overdosis en geweld. Volgens onderzoekers waren die vaak te wijten aan tekortkomingen in de zorg, zoals onvoldoende geschoold personeel. De afgelopen 17 jaar kwamen vier zorginstellingen voor de rechter.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 De brand in Maastricht is onder controle, meldt de brandweer. Vanmorgen vroeg bak brand uit in een loods met gevaarlijke stoffen. De brandweer gebruikte een blusboot, een blusrobot, op rupsbanden om het vuur te bestrijden. Er kwam veel rook vrij, die naar Bunde trok, een dorp ten noorden van Maastricht. Welke stoffen in de loods lagen is niet bekend. Er zouden geen gevaarlijke concentraties zijn vrijgekomen. In het Noord-Rabatse Hapert is gisteravond een auto een huis binnengereden. De gevel raakte flink beschadigd. Niemand raakte gewond. Een van de inzittenden is aangehouden, onder meer voor rijden onder invloed. En het weer van het westen uit op steeds meer plaatsen droog. En vanmiddag geregeld zon. Het wordt een graad of tien. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Says it with love and makes the world taste good. Is it but love makes the world ease?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 The Candyman ja, ja. van uh, Sammy Davis Jr. Mooi, uit uh, de, de 60e jaren. Mooi, mooi, mooie mooie muziek, hoor. Ja, mijn, mijn stijl muziek, muziek hoor. Complimenten. Yo, heel goed, hoor. Het, het, ja. het bevalt je toch wel? Je ja. Absoluut. Kort draaien weer Ja, Hij had me heel erg bang gemaakt. Hij zei, nou, wacht maar wat ik allemaal ga draaien. Ik zeg toch geen heavy metal, hè? Maar <laughs> nee, dat, uh, hij heeft me beloofd leuke muziek te draaien. Heel goed. Nou, dat is gelukt. Okay. Ja. Ja. En dan hey, een leuk bruggetje. Ja, uh, mooi de The Candyman. Want ja, op de Haltestraat nummer 14... Is van 28 februari. Uh, uh, Richie Soekal. Die heeft een stokje overgenomen van uh, ja, het, het, het patisserie. Patisseriehuis. Huis. Noemen wij dat altijd ja. maar. Ja. Ja. Maar tegenwoordig heet het Tummers. Tummers. Wij kennen Tummers. Wij kennen Tummers uit Heemstede. Richie welkom overigens. Ja, hartstikke bedankt voor leuk, de uitnodiging. Leuk. Superleuk. Ja. Leuk dat we er mogen zijn. Ja, ja. ja natuurlijk. Leuk dat jij in Zandvoort uh, zit. Ik uh, kreeg het koud uh, in Heemstede, dus ik dacht, nou dan kom ik een beetje... Ik dus kan, uh, kom jij naar de gezelligheid van Zandvoort toe, ja, klopt. Ja. In Heemstede zijn jullie al een jaar of tien gevestigd? Nee, in Heemstede zitten wij sinds 1921. Dat is veel langer dan tien ja, jaar. Wij zitten er uh, sinds 1921. In 29. Ja. Nou, jij dan niet, uh, nee. gezien, je, gezien je leeftijd. Uhm, jij bent op een gegeven moment, ben jij erin gerold. We hebben net even kort met elkaar uh, dat doorgenomen. Sinds wanneer ben jij zeg maar, eigenaar van het merk Tummers? Ik ben sinds 2019 eigenaar van Pat Tummers. Oké. Okay. Leuk ezelsbruggetje. Toen ik de Timmers overnam, was het uh, 3 maart. 2019. Ja. toen wij openden in Zandvoort was het 3 maart 2026. Grappig, oh. wat leuk. Dat is wel grappig. echt heel grappig. Ja, goeie datum. Was dat toeval of, of echt gekomen Puur toeval. Puur toeval. Puur toeval. Puur toeval. Ja. En hoe is dat zo gekomen dat jullie hier in Zandvoort uh, een, een, een patisserie hebben overgenomen? Nou, we kregen uh, op een gegeven moment best wel veel reacties uit Zandvoort. hé, oh, er hey, is geen gebak, noem het maar op. Ja. En, uh, de destijds, de mevrouw, die kreeg allemaal van die negatieve berichten eigenlijk, over de gebak. En toen, zei ik, toen zag ik dat eens een keer voorbij komen. Toen dacht ik, nou, ik stuur er even een mailtje. Van, joh, wil je dan niet met mijn gebak aan de slag? En dat heeft ze toen een tijdje geprobeerd. Mm -hmm. uh, en afgelopen... Dat was de vorige eigenaar. Dat hè? was de, de vorige eigenaar, ja, ja, ja, ja. Klopt. Uh, en toen zei ze op een gegeven moment tegen mij in december van... ik weet het niet meer. En ik wil het eigenlijk niet meer. En het wordt me te veel Wat ik ook wel begrijp. Als je, eens om, als je een bedrijf moet runnen, je moet bakken... en je moet verkopen van vijf tot vijf. Daar ga je onderdoor. Ja. ja. Uh, nou, toen hebben we in december, de laatste week van december, we een oliebollenpop-up gehad. Op wat, nou, wat houdt dat in? Ja. Uh, stonden we dus alleen met onze oliebollen en onze appeljies en de sneeuwballetjes. Uh, oh jee, dan moet je het wel opnemen tegen Harry oliebol. Ja, ik moet zeggen, het was een warm welkom. Ja, ja, ja. dat dus was hartstikke leuk. Hey, je bent in ieder geval wat vrolijker. <laughs> dan, dan nou ja, bedankt voor het compliment. Nee, uh, en toen uh, hebben we dat eens dus een beetje als testfase aangehouden en toen. Uh, toen heb ik dat thuis besproken, ook met mijn ouders. En toen zei mijn moeder van, joh, wil je het heel graag? En toen zei ja. ik van, nou, eigenlijk lijkt het wel leuk nog een winkeltje ja. erbij. Ik zeg, we hebben de capaciteit, we hebben juist een mooi team om ons heen... van mensen waar we echt op kunnen bouwen. Um, en toen zei, mijn, toen zei ik van, ja, maar hoe gaan we het financieel dan doen? Toen zei mijn moeder van, nou, weet je wat? Ze um, had nog een sok. We, we hebben nog een sok liggen, dus <laughs> uh, <laughs> sla jij je vleugels maar uit, jongen. Ga jij van Heemstede naar Zandvoort. Uh, en zodoende zijn we eigenlijk... Uh, en daar moeten we onze man wel echt onwijs voor bedanken. Uh, die heeft in drie dagen tijd heeft heel de token omgegooid. Van het verven tot het uh, plaatsen van de nieuwe cooltoop. Ja, het ziet er prachtig tot, uit. Tot, uh, Leuk. tot eigenlijk gewoon het, het, het hele interieur eigenlijk. Ja. En we zijn nog, nu nog een beetje aan het aftimmeren en doen. Mm -hmm. Maar uh, ik moet zeggen het warme welkom in Zandvoort. Dat, uh, is, er geweest. Dat is er geweest. En Leuk. nog steeds. Uh, de reacties zijn... Uh, ja, ja, ik word daar gewoon enthousiast van. Ik dus zie het dus het op Facebook, uh, wat, wat er allemaal geschreven wordt. Het is hartstikke leuk. Het is echt uh, heel bijzonder, uh, bijzonder uh, Nou, positief. mensen zijn blij dat jullie er zijn. Ja. Laat ik uh, dat kort samengevat. Nou, het is voor ons ook een hele eer om in een voor te mogen zijn. Nou, kijk, nou ja. Toch? Uh, en de, de, het ras ja En, de, en, en de, de, bak, de bakkerij die zit in, nog steeds in heemstede? De bakkerij zit nog ja. steeds in heemstede, ja. We dus, hebben de winkel... Uh, daar was vroeger de bakkerij achter. Ja. Die hebben we daar achter de winkel hebben we die weggehaald. Uh, omdat we gewoon merkten dat we... Ja, je probeert toch ook een goede buurman te zijn. En als wij om 's ochtends vroeg om uh, vijf uur, half zes al gaan beginnen... en je hebt uh, je vrije zaterdag en je wilt een beetje uitslapen... dan is dat niet heel fijn. Mm -hmm. Dus we hebben onze productielocatie verheven naar de Nijverheidsweg... bij de haven in Heemstede. Daar zitten we nu inmiddels op 300 vierkante meter. Oké, okay. dat is groot. En wat is jouw achtergrond als bakketbakker? Nee, totaal niet. Niet? Ik heb communicatiewetenschap gedaan... <laughs> Dat ja, is bijna tweldig. Ik had er goed over praten. <laughs> en vervolgens ben ik de luchtvaart ingerold. Okay. Heb ik heel lang gewerkt voor Singapore Airlines. Echt waar? Uh, ja. uh, en toen uiteindelijk uh, ben ik met een patissie in aanraking gekomen. Uh, die heeft me een beetje wegwijs gemaakt in het vak. En daar ben ik eigenlijk verliefd geworden op het vak. Uh, en we hadden op een gegeven moment drie winkels. En ik, ik pendelde tussen de winkels door... Uh, ja, dat was eigenlijk hartstikke leuk. We hebben een winkel in de markt gehad in Rotterdam. Ik heb een overname mee mogen maken. Dus ik heb in zes jaar tijd heel veel van hem mogen leren. Mm -hmm. uh, en na zes jaar veranderde organisatie ietsjes. En toen koos ik ervoor om... werd ik benaderd door formaat. Een groot daar, mm -hmm. uh, Om, om hun voor hun te gaan reorganiseren. En dat vond ik in het begin hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment... Ja, ik ben een mensenmens. Dat, dat, dat gaat op een gegeven nee. moment niet. Nee. Uh, en toen dacht ik: van ja, maar wat wil ik dan uiteindelijk? En toen ben ik uiteindelijk uh, in aanmerking gekomen met uh, de toenmalige eigenaar. En toen ben ik weer terug het vak gekomen. En dan zit ik inmiddels alweer, uh, nou wat is het? Een jaartje of acht zit ik er alweer in. Oké, okay. ba bak je zelf ook? Ja, Meen je dat? ik ben nog steeds elke week uh, actief in de productie, okay. in de winkels. Uh, achter de schermen. Maar dat heb jij gewoon uit de praktijk geleerd? Ja, ik heb dat gewoon uit de praktijk geleerd, inderdaad. Ja. Dus nooit een uh, opleiding gehad? Uh, nee. Beste leerschap. Ja, zoals de zoals de de ik praktijk. dat heb gehad. Beste leerschool. Nou ja, goed. Ik heb wel gewoon een hele goede hele patissier achter me gehad. die ja, mij uh, die in de baas mee heeft, heeft meegegeven, om het me ja. zo maar te zeggen. Ja. En ik heb een fantastisch team van uh, ja, zeer gemotiveerde, maar ook uh, bekwame mensen om me heen. Ja. En daar kan je ook gewoon. Nou ja, daar kan ik het ook gewoon aan over hebben. En hoeveel mensen heb. werken er bij Tummers? Wij zitten nu op uh, 25 man personeel. Oké, okay, dat is best. En zijn heel... de uh, personeelsleden vanuit Heemstede overgegaan naar Zandvoort? Of ben je echt op zoek gegaan uh, nee. naar Zandvoort? Nee, een van mijn Eigenlijk had ik twee medewerkers van mij die kwamen al uit Zandvoort. Oké. Okay. Alleen eentje ging met pensioen. Oké. Okay. Dus, uh, en de ander die. Uh, hoe heet dat? Uh, die zit nu nog te twijfelen. Maar uh, zij is dus nu. Uh, zij komt straks uh, permanent bij ons in Zandvoort staan, echt een Zandvoortse. En elke zaterdag heb ik hulp van mijn uh, oud pensionado. Dus uh, okay, okay. leuk. Dat hartstikke is hartstikke leuk. En dat dan is zaterdag, heel leuk. Tot, uh, zaterdag samen met mijn moeder, dus dat is ook wel weer leuk. Ja. Ja. En ik loop een beetje rond tussen beide winkels, ja. uh, waarbij ik de komende maanden gewoon heel veel Zandvoortse Zandvoort wil zijn, om gewoon kennis te maken met de Zandvoorter. Ja, is, is het druk? Ja, het is ja? echt. Uh, ik kan me niet gelukkiger prijzen vanaf het moment dat ik eigenlijk mijn, mijn lampen aandoe en mijn, en mijn, uh, mijn slot omdraai. Uh, Stormen zal binnen. Loopt de eerste klant ook? Nou, ja, fantastisch. Ja, kwaliteit is toch uh, heel, heel bijzonder. Hè? Want uh, jullie hebben natuurlijk een fantastische naam in, in, in heel steden ja, al. Klopt. En, en uh, ja, de heel veel Zandvoortjes haalden. Uh, uh, hun gebak al uh, in in heemstede in heemstede tummers ja ja en uh, dus uh, ja het is dus, dus een uh... ja maar kwaliteit komt ook onder de prijs hoor moet ik zeggen ja dus voor ons iedere dag een wedstrijd zeg ik altijd wij, uh, wij doen een champions league op het gebied van bakkerijen mm -hmm. en uh, ja. ja je wilt er gewoon, uh, ja, je wilt het gewoon goed doen en ja. uh, weet je ik ben ook gewoon eerlijk uh, maar zijn. ik denk ik denk ook dat mensen uh, best wat meer willen betalen voor goede kwaliteit ja maar dat zie je ook ja dat zie je ook en uh, dat is hetgeen waar we ons on, on, on, onderscheiden. Maar ook gewoon wat voor ons dag, dag in, dag uit de drijfveer is... om met ons product bezig te zijn. Ja. Wij werken niet met Spaanse aardbeien. Nee. Weet je, het is echt altijd een goede Hollandse aardbei. Uh, weet je, het is altijd... En dat proef je ook. Dat proef je absoluut. ook. Inderdaad. Ja, hoor. En, en hebben jullie last van uh, zeg maar de, de, de, de energiecrisis? Uh, uh, ja, het raakt het bedrijf natuurlijk ja. absoluut wel. Ja. Kijk, uh, is het niet op transport, dan is het wel de oven. Dan is ja. het wel de elektriciteit en... Ja, dat, dat moeten we gewoon leren accepteren. Kijk, we kunnen bij de bakken neer gaan zitten en gaan zitten huilen en het elke keer naar boven brengen. Maar mm -hmm. er is ook iets wat heet ondernemerschap. En jongens, het zal inderdaad wel eens een keer gebeuren dat een bepaald product mm -hmm. er misschien niet is. Maar dan kiezen we daar ook bewust voor. Want ja. het wordt gewoon te duur. Ja. En binnen de bakkerswereld, ja, weet je, vroeger uh, stonden mensen op hun achterste benen van uh, ja, het gebakje is 3,50 geworden. Ja, toen heb ik ze dus uitgelegd: van, jongens, mijn vrouw gaat dus een kopje koffie drinken. Ja. Gemiddeld kopje koffie is hetzelfde. Ja, klopt. En het is maar één handeling. Ja, het is waar. Ja. Hey, jullie zijn 3 maart uh, opengegaan, uh, Ritchie. En de hele maand maart hebben jullie 10% korting. Uh, ja, klopt. De hele maand maart. De hele maand maart. Dus aanstaande op, uh, dinsdag loopt dat helaas af. Ja. Ga je, de, ga je nadenken over een verlenging? Tot en met Pasen bijvoorbeeld? Uh, nou, we hebben eigenlijk... Uh, Zandvoort hebben we drie prachtige weekaanbiedingen ja. gegeven... Uh, op dinsdag de gevulde koeken. Op woensdag uh, de succesbroodje. En op uh, donderdag hebben we Zandvoort omgedoopt tot, tot uh, Tom Ja. <laughs> <laughs> en elke, uh, we zullen elke week in, uh, in het krantje Iets gaan zeg maar, doen. Uh, zullen we een week aanbieding hebben. Heel goed. Heel goed. Ja, en uh, nou ja, dit, dit weekend zal wel uh, lekker druk worden voor jullie. Dat hoop ik wel, ja. Want, uh, en je trap, wie... natuurlijk. Vergeet dus... de terras. Uh, ja. De, ja, ga je, ga, gaat de terras nu al open? Uh, nou, we, uh, onze, we zijn bezig met, uh, met meubilair. Mm -hmm. En nog wat kleine vergunning. De, uh, dingetjes, ja. Maar het koffieapparaat staat er al wel. Mooi, uh, mooi koffieapparaat hebben we binnen. Het service is er ook al. Dus het is eigenlijk een kwestie van uh, nog twee knopjes... en een, uh, en een lieve antwoord. <laughs> Leuk. Ah, die dat zijn er al Fantastisch. Ja, ja, ja. ja, top hoor. Nou, dus uh, zijn, zijn er nog dingen die, waarvan jij denkt... Van, uh, nou, dat moet ik nog even kwijt? Nou jongens, ontzettend bedankt uh, als antwoorders... voor jullie warm en welkom bij ons. En... Uh, Kom gezellig een keertje langs. Wil je een babbeltje maken, mag het ook. Je hoeft niks te kopen. Je mag ook een rondje komen kijken. Mm -hmm. Maakt me echt niet uit. Um, en hou de krant in de gaten voor leuke, leuke acties. Nou, helemaal nou, top. top. Wij gaan er zeker naartoe. Wij gaan er zeker naartoe. Zo, voor zover we ja, er nog niet geweest zijn. Voor mij is het niet zo moeilijk. Nee, maar, nee we, <laughs> weten, we weten het wel te vinden. Ja. Ik iets verder dan jij graag. Heel goed, goed, heel goed. Om ik het bij jou opeten. Ja, de, geen ja. probleem. Richie, hartstikke bedankt. Heel veel en succes. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Ook en, graag gedaan. Uh, tot snel in de winkels. Absoluut. Hoi, dag, oké. Okay. Dag, dag. the side Ja, dankjewel, uh, Cor, voor je wederom waanzinnig leuke muziek. Ik heb begrepen, Cor, dat dit Labak een remix is van 2025. Ja, ik moet het even anders vertellen. Het is uh, Forever Young, van het ja. originele natuurlijk van Alphaville. Maar een remix door uh, Labak van vorig jaar. Ah, Die heb ik dus in Duitsland op de radio gehoord. Dat heb ik met Sajan meteen opgenomen. Van ja, speciaal is dit? voor het is dit leuk. programma. Helemaal goed. Nou, en dan gebruik ik de vergroeid mogen voor. Cor, fantastisch. Uh, naast ons is, uh, heeft plaatsgenomen Dave Vlug van uh, Vlug Fashion in de Zandvoort, ons uh, allemaal uh, bekend. Dave, uh, welkom. Goedemorgen, Rob. Ja, goedemorgen. Ja. Fijn dat je er bent. Leuk. Leuk dat we komen. Ja, dat, dat, <laughs> dat sowieso. Uh, de Formule 1 kleding, daar ja. zijn jullie inmiddels uh, wel bekend om geworden. Ja. Plot. Hoe staat het daarmee? Hebben ja. jullie weer een nieuw ontwerp? Ja. Vertel. Ja, ja, nou, het is leuk uh, om te vertellen, het is een uit de hand gelopen hobby ja. uh, geworden inmiddels. Uh, we zijn natuurlijk uh, daar vier jaar geleden mee gestart. Uh, de kapstok was de Formule 1, hang daar wat aan op. Nou, wij hebben daar truien en t-shirts uh, aan opgehangen. Uh, we hebben uh, toen de eerste editie hebben we het, uh, het schijfvlak uitgericht. Dat vonden wij echt een iconische bocht waar we echt iets over wilden vertellen. Sowieso, uh, ik denk, ja. nou, dat mogen we best uh, in de picture brengen. We hebben vorig jaar een editie gedaan met de Watertoren. En dat ging zo door het dak heen dat we dachten, nou daar moeten we iets mee, uh, mee doen. En we hebben dit jaar hebben we het hart van Zandvoort, en dat vinden wij het raadhuis, hebben we gecombineerd met autosport. Um, mm -hmm. We hebben het raadhuis hebben we helemaal laten uittekenen, tot in detail aan toe. Het wapen van Zandvoort zit erin en uh, daar hebben we een collectie mee, uh, mee gemaakt. En ook die slaat dus weer. Uh, en heel, die is ook wel heel goed te komen, aan. jullie. Ja, ja, die is ja. vanaf vorige week, uh, is die uh, inderdaad verkrijgbaar. En ja, Rob, het is echt super leuk om, uh, om, om te dat doen. te doen. Ja, het is eigenlijk... Uh, nou, nee, ken, we kennen elkaar. Ja. Ja. Dankjewel, uh, Ger. <laughs> Ik krijg een lekker bakje koffie Ik krijg koffie, koffie nu, ja. <laughs> Gebakje van Tummers erbij. Ja, nee, niet nee, oh, nee, heel is al weg. weg. Nou, nee, heel goed. <laughs> Goeie tompoes. Dat dan we, dan we, dan hadden dan we wel ja. ja. gedacht. We, <laughs> we hebben niet eens wat, iets, lekker, iets lekkers van Ritsje gehad. Nee. Dat moesten we toch wel even hem ja, ja. zeggen de volgende keer. Ja, nee Ga door, ja. Ga In ieder geval, maar het is... Um, het, het leuke eigenlijk erachter, want we verzinnen elke keer uh, wat nieuws uh, daarop. Uh, maar het leuke erachter vind ik het ondernemen. Dus dat je iets, ja. Um, um, ja, iets bedenkt. Uh, de opzet is ooit geweest van um, we gaan iets bedenken, we gaan iets maken. Waardoor heel veel mensen die normaal gesproken niet de winkel in zouden komen. Um, nu over ons horen of juist wel binnenkomen. Ja. En, uh, ja, en dat is gelukt. En dat vind ik, daar ben ik eigenlijk het meest trots op. Mag je zeker zijn? Nou, dat vind, ik, dat vind ik echt heel erg leuk. We hebben heel veel Zandvoorters binnengekregen die um, ja, de winkel nog niet kenden. Um, die kochten zo'n trui of die hadden daarover gehoord. Die kwamen de winkel in en die zeiden: Jeetje, wat een assortiment. En wat hebben jullie veel? En daar hebben we zoveel nieuwe klanten aan overgehouden. Dat is heel fijn. En dat is binnen, ja, eigenlijk binnen Zandvoort is dat gebeurd, maar ook onder uh, het toerisme. Kijk, die Formule 1 die leeft enorm onder de, uh, onder de mensen. En heel veel mensen hebben seizoenskaarten of, of kaarten voor ieder ja. jaar. Dus die komen terug. En dat zijn allemaal vaste klanten geworden. Um, we hebben Amerikanen uh, gehad vorig jaar... die dus voor vier jaar op rij of vijf jaar op rij kaarten gekocht hebben. En het eerste wat ze deden als ze in Zandvoort kwamen... kwamen ze voor de nieuwe sweaters en de nieuwe truien. Ja, en <laughs> en mooi dat. En, nou, dat is heel trots. mooi. Ja. En wat we vorig jaar meemaakten... Dat, dat is gewoon wel even leuk om misschien te vertellen... en dat is die opzet die ik ermee die samen met mijn vader bedoeld heb... Ja. Um, is dat dus mensen op het circuit elkaar aanspraken van... wat heb jij een leuke trui aan of wat heb jij een leuk t-shirt. Het, het viel op omdat het anders was. Die mensen werden aangesproken um, die die trui aan hadden... Uh, van waar heb je dat gekocht? Dus... Uiteindelijk hebben die mensen adressen doorgegeven. De beste reclame, uh, die, kan ja. ik die zijn door langs al die merchandise stands op de boulevard ja. gelopen. Rechtstreeks met Google Maps naar onze winkel toe. En die kwamen van, nou, uh, die vertelden dat verhaal. En we kwamen zo'n trui of zo'n t-shirt kopen. Nou, Mega trots. Ja, nee, maar dat mag je zeker zijn. Hoe lang zitten jullie al in Zandvoort? 33 jaar. Dus zo, dus best Niet door. zo heel lang. jullie hebben ook nog de, de History of Racing, private label. Ja, dat en is het. En leg dat eens dus uit. Nou, dat, ik zei toen tegen mijn vader. Van, als we dit doen. Moeten we het goed doen. Dan moeten we er een eigen merk van, van maken. Dat is History of Racing. Mm -hmm. um, dat is ook zeg maar. Dat de printen die we dan maken. Die zijn ook meteen onder dat label. Zijn die dan ook uh, beschermd. Uh, dan is het echt iets eigens. Anders dan vind ik het, dan doe je het erbij en we wilden er echt een merk uh, van, uh, van maken. En dat is vanaf het begin af aan een, uh, een goede keuze geweest. Um, we wilden um, ermee duidelijk maken, van, uh, vlug staat voor kwaliteit. Stanford History Facing staat dat ook. Um, de sweaters die we verkopen uh, ja, en de t-shirts die na uh, twintig keer wassen... Zijn ze, nog, uh, zijn ze nog net zo mooi. Uh, en die link leggen mensen dus ook naar de winkel toe. Ja. Dus, hè, dus um, en dat, dat is eigenlijk het verhaal wat we ermee ja. willen vertellen. Kan ik 100 als, als dus, uh, ja, is, is het produceren van uh, eigen, uh, een eigen merk een ja. eigen, duurder dan, uh, zeg maar, uh, wanneer je uh, iets. Uh... Ja, de opstartkosten is enorm. Uh, we hebben ook echt wel een risicoetje ertoe mee, um, gelopen We hebben geluk gehad dat het elk jaar gewoon een succes geweest is. Mm -hmm. We hebben elkaar wel eens aangekeken. Toen dachten we van nou, we zijn nu drie. Ja verder, we hebben er nog geen euro aan verdiend. Maar het was wel leuk om te doen. En dat gaat nu, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Dat gaat nu zeg maar de andere de kant op werken. Werpen, en dat ja. werkt. hebben nu zijn vruchten af. Maar ook omdat er heel veel mensen dus zijn die dus die winkel liggen kennen. En, ja. en dat, normaal, dat was de opzet van, van dit hele gebeuren. En wordt er ook veel via de website, want jullie hebben ook een website. Ja, ja. Wordt daar ook veel op besteld? Ja, dat was toen, uh, toen de tijd met, uh, met corona. Toen moesten we natuurlijk zo'n website ja. heb ik 24 uur per dag achter ja. die uh, computer gezeten. Van goh, laten we eens een website <laughs> maken. Dan nou, verkocht je een paar sokken in de drie maanden. En toen, toen zeiden we tegen elkaar van nou, we moeten eigenlijk iets hebben wat gewoon een eigen product is. Dat werkt voor ons. Ja. Um, en dat is dit geworden. En nu merk je dus dat de mensen uit Duitsland, die, uh, nou, het is een beetje rond deze tijd. Die gaan die website weer bezoeken en die kijken, oh, is er weer een nieuwe print? Ja, weer een nieuwe print. Ja, en dan leuk. sturen we dat die kant op. Wie, wie, wie doet de, de zeg maar de, de ontwerpen maken? dat ja, doen we eigenlijk met, met het hele team, zeg ik uh, dan. Dus we, we houden daar uh, gezellige brainstorm uh, be sessies ja. over. En dan komen er heel veel ideeën. Er wordt heel veel geëlimineerd. <kwijls> uh, uiteindelijk zeg maar... Um, ...lig ik daar nachten wakker van. En in één keer dan, uh, dan heb je het. Nou ja. uh, het is, het is niet, niet zomaar iets dat we iets op een trui willen maken. Er moet altijd een verhaal uh, achter zitten. Uh, een goede vriend van mij, die uh, tekent het helemaal uit. Die is daar, een, uh, die is daar heel bedreven... Uh, uh, in. Uh, die wordt soms ook helemaal gek van mij, want dan heeft hij net iets helemaal uitgewerkt. Heeft hij acht uur getekend. <laughs> en dan zeg ik, ja, maar ik, ik had toch eigenlijk iets anders in mijn ik hoofd. Ik herken dit. Ik herken dit. <laughs> ja, ik ja. herken dit. Ja, maar dat, dat is wel heel leuk. Het is, we zeggen altijd het is een soort bevalling. En het kindje is nu, ja. nu geboren. En ja. nou, dat is het raadhuis geworden. Dus ja. dat, uh, ja. En het is ook wel leuk, hè, want het is natuurlijk dit jaar 200 jaar badplaats zat. Ja, zeker. Um, en uh, ja, die viel toen wel uh, in één keer. Ben je ja, zelf ook ja. een Formule 1 fan? Ja, onwijs. Ja, het is echt ja? leuk. <laughs> ja, het is, uh, ik, ik kijk wel in de brede zin. Ik heb een oranje bril. Uh, mm -hmm. Dus ik vind het wel echt superleuk als Verstappen natuurlijk wel meerijdt om de, om de titel. Ja, absoluut. Um, maar ik kijk wel in de brede zin van, uh, van het woord. Uh, maar ja. het is natuurlijk ook dat jullie de history van uh, Zandvoort... Uh, ja. daar moet je het een klein beetje uh, induiken, denk ik. Ja, ja, ja, klopt. Dat heb je ook gedaan? Ja, ja nee, zeker. Ja, maar, ja, ik kijk de Formule 1 altijd met mijn schoonvader samen. Dat is een traditie. Sinds, uh -huh. ik, ik, wij wonen naast elkaar. Okay. En um, ja, goed, uh, dat mocht alleen als ik met hem de Formule 1 zou gaan kijken. <laughs> en hij is helemaal uh, ja, fan van alle uh, ja, de oude historische ja, waarden. Ja, en ik ja, krijg ja, van ja, hem ja. altijd de ins en outs... Uh, daarover. Ja. Um, ja, dus ik krijg van hem het een en ander mee. Jullie ja. dus, uh, dus hebben een hele uh, lijn over de schijfvlak. Ja. En er zijn heel veel mensen die kennen het schijfvlak niet meer. Nee, ah, dat en, kan uh, toch niet. Nee, <laughs> nee, nee dat maar vind ja. ik ook. Maar. Ja, <laughs> Ze bestaan. Wij hebben het uh, ik heb bij, als kind meegemaakt ja. Ja. allemaal. Ja. Weet ja. Ja. Al die oude Grand Prix. Ja. Ja. Maar het is leuk, want het is een bocht uh, ja, die nu nog steeds uh, uh, op het circuit uh, aanwezig is. En, heet het uh, toch schijfvlak nog? Ja, toch? Ja. Dat weet ik niet. Jawel, het heet toch schijfvlak. Ja. Dus um, hoe heet het? Maar in ieder geval, dus dat, dat is leuk. En ja, we willen er gewoon um, wat we ermee willen bereiken is dat we gewoon uh, een bekendheid krijgen met de winkel en uh, dat we een mooi product maken en mm -hmm. iets wat niemand, uh, niemand anders maakt en heeft. Ja. Um, maar ja. Nogmaals, en dat, is, dat is gelukt. En, uh, ja. Zijn, ja. zijn die ook benaderd door, door uh, team zelf? Uh, nou, we, het was wel heel leuk, want we maken elk jaar weer wat bijzonders mee uh, met, die, met die Grand Prix. Um, we hebben een keertje natuurlijk gehad dat Lando Norris en Osterkar uh, Piastri met die trui uh, aan de haal gingen. Oh, ja, ja dat, uh, dat was heel leuk. Er um, wordt natuurlijk heel veel gedaan. Uh, maar vanuit... waren, die, waren die bij jullie in de zaak? Nee, dat, ja, dat, dat liep wel iets anders. Uh, we, waren, we zijn natuurlijk Elke avond zijn we open met die, uh, met die Grand Prix uh, tot... Tien uur s avonds, nou de eerste paar avonden, zeg ik ook eerlijk, dan, is het, dan gebeurt er niet heel veel. Maar ik vind als je A zegt, moet je B zeggen, dus je moet er gewoon zijn. Mm -hmm. En uh, toen kwamen er uh, medewerkers van het circuit en die hadden het uh, verschrikkelijk koud. Dus die zagen onze truien hangen en die zeiden van, ah, eindelijk is het een keer wat <laughs> leuk. <zeg."> eindelijk een trui. <laughs> maar, circuit niet blij mee wat ik nu zeg, maar we, we hadden wel echt, ze dachten van, hey, dat is een leuke trui. Uh, dus die kochten dat. En toen werden ze aangesproken door de jongens uh, van uh, McLaren op het circuit. En toen hadden ze bedacht van nou goh, als we die truiën nou voor die jongens uh, uh, halen... dan hebben ze een leuk aandenken uh, in Zandvoort. Ja. En ze hadden een heel leuk contactmoment dan uh, met die jongens. En um, toen kwamen ze bij mij terug en zeiden ze... we komen voor Lendo en voor Oscar komen we ook zo'n trui halen. Dus ik ben dat, naïef als ik zo was, <laughs> die trui aan het inpakken. Ik maak er een leuke cadeau van. En toen zei ik voor de grap van, het is toch niet voor, voor uh, Piastri. En uh, ja, nee, daar is het voor. Zei, nou, dat geloof ik niet. Dus nou, uiteindelijk had ze mij de foto's daarvan gestuurd... dat ze dat overhandigd hadden. Oh, ja, dat uh, ja, was wel heel leuk. Dus die, en meteen, hup, Oscar Piastri ging meteen passen toen. en uh, Hoe heet het? Uh, want die wilde wel weten of ja, nou, ja. het goed was. Ja, ja. Oh, grappig. Dus die waren helemaal... Uh, ja, leuk. vond het leuk. Ja. Hey, de Formule 1, die, die verdwijnt helaas. Uh, ja. hè? Dit is het laatste jaar dat de Formule 1 er is. Um, ik heb toevallig Robert van Overdijk een aantal weken geleden een hele andere hoedanigheid gesproken. Maar ze zijn heel wat van plan op het circuit om toch wel het circuit weer een nieuw leven in te blazen met andere vormen van races. Ga je daar dan weer op inspelen of, of moet je daar nog met Robert over gaan praten wat hij wil of nou, ik weet niet. Kijk, we proberen los te zijn van het circuit. Dus ja. we gaan echt ons eigen ding te doen. Uh, kijk, het circuit zelf heeft ook natuurlijk uh, een heleboel merchandise. Ja. En we willen ook uh, het, de afbeelding van het circuit en allemaal dat soort dingen niet gebruiken. Nee. Uh, daar waag ik me ook echt niet, uh, niet aan. En de, ja, als je het hele creatieve proces om tot zo'n ontwerp te komen, dat vind ik eigenlijk het ja, En Je kan natuurlijk zoveel dingen kan je, uh, ja, kan je bedenken. Um, dus dat, dat wil ik wel een beetje loslaten. Maar uh, kijk, voor ons staat Zandvoort vooral centraal. Um, dat vind ik leuk... om op in te haken. en um, ja, De events die daar gehouden worden... vind ik leuk om dat te koppelen aan... aan het verhaal Zandvoort. Okay. Uh, ja. Dus we hebben wel leuke plannen. Um, maar ja, daar zijn we nog niet over uit. Eerst nee, maar dit, dit seizoen gewoon lekker... Uh, je hebt je nooit, nooit plannen gehad om een vestiging... op het circuit te beginnen? Nee nee nee, nee. nee, nee, nee. Het is natuurlijk leuk handen hier Bluk vol aan. Leuk daar ja. neer te zetten, ja. Ik, nee, je weet het ik, niet. ik denk, als ik dat mijn vader voorstel, dan wordt hij helemaal gek. Ah, dus oh, man. Is, ja, die die hij leven, wil ons zo graag stoppen, maar dat kan hij niet. In welk leven wil je dat gaan doen. Uh. Want is je vader al pensioengerechtigd? Ja, hij is 59, ja. moest ik van hem zeggen. Dus dat, uh, is daar, 99, daar liegt 50. hij al het standaard ja. over. 59. Al heel lang. Ja, al heel lang. Maar het is gewoon superleuk om dat samen te doen. Uh, ja goed, als je dan zo'n uh, succes hebt met, met wat we dan nu aan het doen zijn. Um, en wat ik net ook al vertelde, dus gewoon die mensen die daarop terugkomen ja, uh, naar die winkel toe. Die uh, te... uh, Dat is toch gewoon super Applaus, leuk ja. Ja, ja, ja, dat, uh, om dat mee te maken. Absoluut. Maar jij ja. was, de, jij was de, heel jong toen, toen uh, je vader in z'n begon. Ja, ik was er wel ja. al. Ik ja, ja. mijn tasjes om en uh, ja. mocht ik ja. dat steeds aangeven. Ja. Zo ben ik erin gelokt. Ja. Ja. En wat is, jouw, wat is jouw opleiding? Ja, ik heb uh, detail al nog gedaan uh, okay. toen de tijd. Maar dat was eigenlijk ook omdat ik al heel vroeg wist van goh, ik, uh, ik ga die, uh, die winkel overnemen. Ja. Ja, ja. En. Um, hoe heet het? Uh, ja, dat, dat, is, uh, dat heb ik in detail al nog gedaan. En toen eigenlijk meteen het meeste in de praktijk geleerd. Ja. Ons vak leer je ook in de praktijk ja, uh, eigenlijk. Dat is, ja. Uh, ja. Nee, dus, uh, dus dat, dat heb ik gedaan. En, uh, ja. Nou, het is een mooie winkel. En uh, we zijn uh, toch... Oh, uh, dat, we, dat, dat we, dat, dat we zo'n soort winkel hebben in uh, Zandvoort. Nou, dat vind ik echt leuk om te ja. horen. Dat, ja. Uh, ja. Ja. Nou, ja, dat het kan ook nog. Uh, hè, het is een, het is een, ja, we zijn ook echt een dorpswinkel. We krijgen steeds meer zandvoorters. En dat zei ik ook al. Mensen die ons nog Eigenlijk nog nooit ontdekt hebben die nu binnenkomen. Zeg van jeetje, joh, superleuk. Uh, en daar, ben, ja, daar zijn we trots op, maar ook onder de toeristen. Dus heel veel ja. vaste klanten. Ja, we ja, ja, hebben ook een hele leuke collectie. Ja, absoluut. Nou, ga nog even door, mannen. Jeetje. Ik ga wel Zo door. Ja, ja. Het is niet... Dat ik ben wel een paar keer geweest bij Dave. Maar goed, dat, dat ja, maakt ik, niet veel leuk. Ik, ik, ik krijg altijd voor mijn verjaardag... Krijg ik, zeg, maar een, een cadeaubon. Wat wil je hebben? Doe maar een cadeaubon van vlucht. Ja, van vlucht. Ja. Ja, die krijg ik ja. ook. Dus ja. dat komt allemaal, ja. komt allemaal goed. Miss, missie geslaagd. Dat ja. is missie is geslaagd. Superleuk. Super dus, uh, ja. Nou, Dankjewel voor het ja. komst En jullie bedankt. dat. Ik en, eh, graag gedaan. Ja, zeker. En wat, wat we dan afspreken. Um, als jij nou nieuwe... Merchandising binnen hebt voor de Grand Prix van uh, ja. uh, komende Grand Prix. Dan, uh, geef je ja, ons een zijtje. Dan nodig ik je graag ja. nog een keer uit dan ja. kunnen we het even bekijken hier. Ja, ja. ja superleuk, neem het Dat is even ik kunnen passen wel, en zo, ja, en want we hebben uh, televisie. <laughs> ja, ja. ja. dat gaan we hier een hele hier. Nee, ja. Ja. Ja, ja, ja, daar mag je even lopen. Ja, daar gaan we een Ja, nou ja, ik weet niet of het dan nog gekeken wordt, maar. Nee, maar superleuk. Maar misschien ja rond Grand Prix dat we dan het Nou bij deze hartstikke fijn. maken altijd weer gekke dingen mee dan. Helemaal leuk, helemaal leuk. Ja. Veel succes, op. fijn dat je er was. Dank jullie okay. wel. Goed okay. weekend. En succes met het programma. Dank wel. Ja, uh, is het? Luff? Ja, is het broer hè? Oké, okay. is, ja. is dit Luf? Ja, ik. Uh, het is een, wat een, een remix hè? Mooi. Uh, Luff is inderdaad uh, geremixed. Want je weet natuurlijk, dit is het grootste nummer van, uh, van Luf geweest uit ja. uh, als het goed is, 1978. Baldolala, baldolala hè? Ja, ook nog. Ja, ook ja? nog. Ja. Maar um, ja, Luf, die, uh, die heeft een remixer uh, in de arm genomen. Mm -hmm. Dat is een uh, mat pop. Die heeft toen de beschikking gekregen over de zangbanden, dus zonder muziek erbij. Okay. En daar heeft hij de muziek erbij gemaakt zoals het vandaag de dag geproduceerd zou worden. Ja. Nou, wie is Mat op? Ja, ik had nooit van die man gehoord. Maar dat was de grootste illegale boot-remixer van, van Spanje. Oh. Maar dat was een Nederlander. Die maakte allemaal voor die discotheken speciale versies. Dat was allemaal illegaal. En op een gegeven moment vond hij dat zo leuk dat ik. Nou, ik kan het misschien ook legaal doen. Nou, ik heb gekeken wat hij allemaal nog niet geremixed heeft. Dat is niet normaal. Maar het is wel leuk, Van Madonna dit. tot en met uh, Maak Fiction oh, ja? aan toe. En uh, ja. allemaal speciale versies. Ja, ja. Allemaal met toestemming van de auteursrechthebbenden. Goed Dat is hoor. Weer. Leuk. Nou, uh, we zijn uh, aan het uh, laatste onderwerp uh, alweer beland van, uh, van vanochtend. Hier bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Trouwens, uh, het is bijna tien over half twaalf. Eh. Uh, ja, uh, uh, de, de, de, vorige week vrijdagmiddag heeft uh, burgemeester Molenberg in Theater de Krocht... het eerste exemplaar van de architectuurgids Zandvoort in ontvangst genomen. En uh, de uitgave is een initiatief van ABC Architectuurcentrum in Haarlem...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 Van, van Oh jee. Oh jee, yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh yeah, jee. Ja, zo zie je maar. Hè? <laughs> Hans, goede, goedemorgen. Goedemorgen. En jij hebt. Uh, mogen we. Je ja, ja, ga je gang. Uh, jij hebt de, de, de architectuurgids uh, van Zandvoort uh, uh, oh, gemaakt. Mede samengesteld. M mede samengesteld. Dus wat, teamwork. Wat, teamwork. Wat, wat, wat kunnen we in het uh, boek voor, uh, zien? Ja, misschien is het goed om even te vertellen hoe, hoe we er toegekomen zijn om überhaupt het boek te maken. Ja. Dat was, lag niet in de, in de planning eigenlijk, maar toen wij die expositie binnen het ABC uh, wilden gaan maken over Zandvoort en vooral de stedenbouwkundige geschiedenis van Zandvoort...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 ja, moet ik zeggen, slecht bekend is eigenlijk. De mensen fietsen er doorheen en, uh, en gaan op het strand liggen. En uh, dat god voor mezelf eigenlijk ook wel een beetje, hoor. Ik ken de zandvoort niet zo goed. Ik heb wel regelmatig gekeken als ik over de Haarlemmerstraat fietste. Goh, dat is eigenlijk best Mooie grappig. Mooie panden. En, uh, en hetzelfde bij het kostverloren, hè? de kostverloren. De mm kostverlorenstraat -hmm. natuurlijk ook. Maar goed, dat, is, dat heeft toch wel uh, karakter. Dat heeft allure.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 uh, oogpunt, Ook natuurlijk de, de enorme worstelingen hier in, uh, in, uh, in, in Zandvoort... met het Badhuisplein en met het Watertorenplein... veel uh, het Watertorengebied en, en het Entreegebied. Hè. Ja? Uh, en we, daar stuiten we op en we verzamelden tijdens de voorbereidingen... van die uh, Panorama, uh, ten en boek, op die dingen. En toen uh, ja, wilden we er eigenlijk wel aandacht aan besteden. Maar dat was eigenlijk in het, de context van, van die expositie en dat boek eigenlijk geen ruimte voor. Maar we hadden dus inmiddels al een flinke lijst van interessante objecten. En toen hebben we besloten om... Weet je wat, we gaan daar gewoon een boekje van maken. Een echte architectuurgids. En daar gaan we... Nou, het moest ongeveer zo dik worden, dachten we. 100 bladzijden, 100 objecten. Want die zijn daar echt 100 interessante architectonische objecten.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 de Historische uh, dorp gedaan. Daar weten ze alles van, van die, van die monumentale panden. Nou, Het is heel leuk, want de foto's van oude foto's van de. die hebben ze op de winkels gepakt. Ja. Ja, ja, en die ja. hangen er nog steeds. Dat is een initiatief leuk. van anne ja. Marion. Ja, ja, ja. Ja, ze heeft ons ook een paar keer rondgeleid door het dorp. En, uh, en zij vond het ook wel weer leuk om wat meer te horen over de nieuwe dingen: over de verandering van de boulevard, over verschillende villa's aan de Zuid-Zuid. De uh,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 Ik weet niet of je het voor je geest kunt maar staat hier dus ook in. En Kees Dam is ook de architect van de Stopera. Dat waren dus niet de eerste, de beste die. Nee, zeker niet. En deze, Ja, de Circus. De Circus, jullie heeft dat in hemelsnaam uitgeroepen. Lelijkste gebouw van Nederland. Nou, maar ook een keer tot het vrolijkste gebouw van Nederland uitgeroepen. Oké, die Short Shooters. is is.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 En dan een, een, iets met blauwe strepen, dus iets van Zandvoort. En geel-blauw. Geel-blauw is natuurlijk ja. de vlag van Zandvoort, vlak. ja. Omdat oh, er zoveel Duitse toeristen waren. Ja. Nou, dat, dat kon je beter niet doen in ja. 1990. Nee. Nee. nee, nee, nee. nee Dus er was een inspraakbijeenkomst. Nou, hij heeft alle hoeken van het... Maar vanwege die Duitse vlag oh, Die moest eruit. Dat mocht het niet. En, en nou...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 En wat zijn de kosten van het boek? Ze kosten alle twee 14,95 euro. Okay. Ja. Dat zijn hele uh, schappelijke prijzen, laat ja. maar. Ja. Zeker. En uh, ik heb het nog even opgezocht, maar de loogman... helaas staat er niet in. Oh. Ik, heb, ik heb er gisteren over gesproken met de persoon die die sterfletten. Oh. Ja? Want jij zei van dat jouw opa... opa? Ja? meegeholpen heeft aan het ontwerpen van de sterflet. Ja. Nou, wij hebben een naam visser... Maar ik heb wel begrepen van de man die dat uitgezocht had, dat dat een bureau was. Wat heel goed kan dat jouw vader daar gewerkt heeft. Mijn opa. Ja. ja. Of jouw opa, sorry. Ja, ja. ja. ja mijn, thal, het is... mijn, mijn vader heeft dat altijd verteld. Dat, ja, uh, dat, hij daar, nee, dat kan uh, goed. Ja. En het Lido-theater En Het, het Lido-theater met in haar afgebroken. Ja. Dat herinner ik me wel. Dat, dat, uh, het het grappige is dat uh, uh, in het Lido-theater, als je erin liep, had je allemaal uh, gezandstraalde ramen. Van, uh, uh, ja. van Bijbel. Uh, uh, ja? uh, uh. En op een gegeven moment heeft hij er één extra laten maken. En die heeft mijn zuster nog steeds. Okay. Oh, ja, dat is een grote, grote ja. raam met Eva die een appel eet. Ja, Ik ben ontzettend trots op dit boekje. En, ja, ik uh, kan me voorstellen. En ik, uh, uh, ik hoop dat... Uh, ja, we, we hebben het ook zo goedkoop kunnen uh, verkopen... omdat uh, de drie uh, Zandvoortse architectenbureaus... dus AG Architecten, Springtij en uh, De Biazen... Ja. Mm -hmm. die drie die hebben beloofd dat ze ook een, een aantal uh, zouden afnemen... Mm -hmm. voor een voor ons interessante prijs. Dus ja, ja. daardoor kunnen we het ook voor... want het is natuurlijk niet, niet duur, 1495. Nee, zeker het. niet. En het zijn ook drie architectenbureaus... Die ook uh, de laatste tijd hier dus flink aan de weg zijn. Ja, halen, zeker. Hè? Er zijn hele mooie, mooie dingen. Zowel de, van die, de Biaze. Het clubhuis van, van die nieuwe golfclub. De Dunes. dat ja. was van hem. Okay. En uh, bij het station staat uh, op een plek waar bedrijfsgebouwen staan. Zo'n geel, geel gebouw. Met ja. Een paar, paar dingen naast elkaar. bedrijfsgebouwen, Die is ook, ook van, van de Biazen.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 Ik, uh, ik kom met ontzettend veel plezier tegenwoordig als Haarde, maar in Zandvoort. Ik, zou zeggen, <laughs> ik, genoeg... ik ken inmiddels alle hoeken en staat genoeg te koophans. Dus van harte welkom. <laughs> nou, ik woon ook in een leuk buurtje. Ik ben nou ook met de fiets gekomen. Dus kijk, ik, ik ben er zo. Dus, kijk, uh, kijk, uh, ja, ja. Ja. ja, met de fiets is het wel, uh, want, ja, dat, is het, dat met... is het voordeel van Zandvoort dat je met de fiets zo in Haarlem zit. Ja. In, uh, ja. Dus wij ja, we doen ook vrij weinig met de auto. Ja. Behalve als je de, buiten Haarlem ja. uh, komt. Ja. Ja. Ja. Maar het is, uh, het is de moeite waard. Ja, en ik heb er één exemplaar voor jullie meegenomen. Ach, nou, wat dat ja, dat allemaal Jullie moeten maar een tweeën echt. scheuren. Ja. Jij de eerst, <laughs> nee. hey Oh ja ja, ja, ja, ja, ja. Met foto's erbij. Zeker. Van dat alle. Ik, uh, zit er zitten over 80, 90 uh, objecten. Ja. En er uh, staat een, uh, een nummertje bij en er zitten een paar registers ja. erin op adres. En op architect. Ja, ja. Dus, uh, En er zitten kaartjes in. En die nummertjes staan ook weer op die kaartjes. Kijk aan. Dus, het uh, Bentveld hebben we ook nog meegenomen. Oké. Okay. Uh, dus het hele grondgebied van de gemeente Zandvoort hebben, dat we, hebben, erin ge... hebben we onderzocht. Mooi. Kijk, dit pand van. Uh, hoe heet ik weer? Kessler. Daar woont nou uh, zijn zoon, hè? Ja, zijn zoon, ja. ja, ja. Wel, welke wijs je nu aan? Uh, Kessler. Het grootste huis van Zandvoort. Pand. Oh, dat is van Lelyman, denk uh, ik. Eh, en... ja. Ja, aan de kost verloren. ja. 1917, ja. ja prachtig. prachtig. Anne-Marion Anne Marion Sense is een kenner van Lelyman. Die heeft okay. uh, al het werk van Lelyman ja? uh, onderzocht. Er zijn er, er zijn er vrij veel in, in Zandvoort van Lelyman. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, de, de, ik woon in de Halterstraat. Ja. Tegenover uh, de slagerij uh, uh, De Halter. Ik wou bij ze slagerij J van de maar Nee. <laughs> Nee, de halte. Ja? Je, je, je, je kent het. Nou, met een trapgeveltje. Nee, ik is het is enige, het enige huis uh, in de halterstraat met een trapgevel. En uh, het verbaast me dat dat dan geen monument is. Ja. Nou, dat, dat is sowieso wel interessant. Uh, er zijn natuurlijk wel wat mensen in Zandvoort... Uh, zoals Anne-Marion SENS, maar ook Peter Rutte... die ons ook nog geholpen heeft. Een architect, een restauratiearchitect die zijn ook wel druk bezig om, om een goede research te doen... Van, uh, van verschillende panden. Want je moet echt nogal wat uh, uh, aantonen... wil je het, die status krijgen van... Ik weet dat Anne-Marion Senze met een paar panden in de kerkstaat bezig is... om dat het Rijksmonument te laten worden. En daarvoor is veel onderzoek nodig. En het pand moet natuurlijk ook niet helemaal uh, zeg maar, verpest zijn... Nee. Maar die sporen moeten er nog wel zijn, fysiek. En, en er zijn er een paar die, die daar wel voor in aanmerking komen. David Molenburg, die zei bij de presentatie van het boek, vond ik ook heel erg leuk dat hij, ik had hem van tevoren een concept gegeven, dat hij dat ook al goed had bekeken, dat de, de Palace, Hotel Palace, dat, dat uh, hij vertelde een anekdote, dat ook zo'n soort gebouw ergens in Duitsland aan de kust staat.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 ik vind we het gewoon, we hebben hem achterop gezet. Hè? Ja, ja, het, ja, ja. het is een heel iconisch gebouw voor ja, die gebouwen. Ja, ja, ja, uh, ja, het is natuurlijk bruut. Het, een, een, een, het is niet verfijnd, maar nee, het is nee. wel een heel karakteristiek ding. En ik, ik, ik, het is niet voor niks dat we het Palace Hotel en het Cirque op de kasten <laughs> ja, zetten. hebben. Ja, dat is ook een extreme. Ja, leuk, ja, ja, goed ja, hoor. Ja. We gaan een klein stukje muziek draaien ja. nog. En dan uh, hebben we het gehad, uh, Rob. Ja, nou, helaas. Ik mag je hartelijk danken Hans. Ik Hans, heb het ontzettend gedaan en ik ja. zeg. Koopt allen de gids? Ja, ja ik kan Ruiz. hem wel moeten kopen, want Gerdy pikt ja, natuurlijk niet anders. we we het in. elke maand. Uh, eh, en wisselen. Ja. wisselen we. Nee, bij <laughs> Bruna te koop? Of, nou. Ik heb gisteren een doos met die dingen bij Bruna oh, okay, kijk, kijk. En kijk. bij het Zandvoortsmuseum. En in Haarlem natuurlijk bij het ABC. Ja, ja nou top. Goed zo, dankjewel voor kom. je komst. Gaat dit ja, afsluiten? Ja, we gaan afsluiten. Het is 3 voor 12, dus we kunnen nog een paar dingen afsluiten. Dankjewel dan. voor de waanzinnige. Techniek, Hartelijk dank. Ja, en de muziek. Dank voor de muziek week, en de week, zou ik zeggen. En we gaan uh, om uh, twee uur luisteren naar uh, Zandvoort op zaterdag. Ja. En uh, Rob Harms en uh, Benno Veuge, die uh, meestal. Die hebben ook haast. een leuk programma weer gemaakt. Altijd is. een leuk programma, ja. dus uh, wat dat betreft. Blijf luisteren ja. naar uh, ZFM, dan komt het helemaal goed vandaag. Goed weekend allemaal. Goed weekend. This one is the find themselves, you know?